2 uur. NPO Radio 1 met Jan Mom. Een hele goede middag. We zijn in Vondel CS in het hart van de Koningsdagviering in de hoofdstad. Muziekmakende kinderen. Vijf euro om je dan ook nog eens flink te laten beledigen. Het is allemaal mogelijk hier en u hoort het zo direct ook live vanuit het Vondelpark. En hier aan tafel praat ik met monarchisten, republikeinen en alles wat daartussenin zit. Over vijf jaar koningschap van Willem-Alexander, over het koninklijke taalgebruik... en over de ontwikkelingen die het Koningshuis heeft doorgemaakt. En u bent ook welkom. Als u in de buurt bent, kom vooral langs naar Vondel Cs. We beginnen zo naar het NUS Journaal. Koning Willem-Alexander heeft met zijn familie Koningsdag gevierd in Groningen. Langs de route van iets meer dan een kilometer door het centrum van de stad... stonden tienduizenden mensen om een glimp op te vangen van het koningspaar. Het feest werd traditioneel afgesloten met een dankwoord van de koning. Jullie staan voor jezelf. Jullie kunnen een feest vieren als geen ander. Anderen praten erover. Jullie doen het gewoon. En daarom gaat er niks, maar dan ook niks boven Groningen. Hartelijk bedankt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima waren niet alleen in Groningen. Ook hun drie dochters en de vier zonen van prinses Margriet en hun vrouwen waren erbij.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 kwam de politie in actie. Of vooral mensen zijn opgepakt, is niet bekend.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 Het derde kind van de Britse prins William en zijn vrouw Kate gaat Louis Arthur Charles heten. Het jongetje werd afgelopen maandag in een ziekenhuis in Londen geboren. Louis is de vijfde in lijn van de troonopvolging. De leiders van Noord- en Zuid-Korea streven naar een vredesverdrag... en complete nucleaire ontwapening. Dat hebben ze afgesproken op hun topontmoeting... in de gedemilitariseerde zone op de grens van de twee landen. Een grote stap, zegt correspondent Marieke de Vries. We moeten er weer in geloven als wereld... als we deze twee leiders nu moeten uh, geloven na hun verklaring... dat zij voor het einde van het jaar inderdaad definitief de vrede willen tekenen... en niet meer alleen maar door willen gaan met een wapenstil... En dat is toch wel echt historisch te noemen. De Zuid-Koreaanse president Moon prees Kims leiderschap. En Kim bedankte de Zuid-Koreaanse bevolking voor de geboden gastvrijheid. De oorlog tussen de beide Korea's eindigde in 1953 met een wapenstilstand. Vrede werd er nooit gesloten. Een winnaar van een Britse natuurfotowedstrijd moet zijn prijs weer inleveren. De Braziliaan Marcio Cabral had namelijk voor zijn winnende foto een opgezette miereneter gebruikt. De fraude kwam aan het licht toen het bezoekers van een natuurpark in Brazilië was opgevallen... dat de miereneter op de foto wel erg veel leek op het opgezette exemplaar dat bij de ingang van het park stond. Vijf deskundigen bevestigden later dat het geen levende miereneter was. De Braziliaanse fotograaf Cabral houdt vol dat hij wel degelijk een levende miereneter op de foto heeft gezet. Het middag het weer nog. Vanmiddag in het westen en noorden af en toe ligt de regen. In het zuidoosten en oosten is het vrijwel droog en is er meer zon. Het wordt 12 tot 18 graden. Vanavond droog, vannacht soms een bui. Morgen wisselen zon en wolken elkaar af en valt er soms regen. Aan nou, verkeersinformatie. Er staan files in het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Bij Eindhoven is een ongeluk gebeurd met vier auto's. Tussen Knoopput Ledenheide en Baterdorp is de vertraging een half uur. De rijbaan is daar dicht. Het verkeer wordt omgeleid via de parallelbaan. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... tussen Baterdorp en Knoopput Hocht 10 minuten vertraging. Verderop tussen Roosteren en Knoopput Kerensheide... een kwartier onthoud door werkzaamheden... want de A2 is richting Maastricht dicht... tussen Knoopput Kerensheide en Knoopput Kruistonk.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 rechtstreeks vanuit het Amsterdamse Vondelpark. Willem-Alexander, dat is toch wel Met Jan Mon. Ja, Koningsdag. Dus vanuit Vondel, CS, yes, een tafel vol gasten... om de monarchie eens grondig onder de loep te nemen. Republikein, maar toch ook Beatrixist Joop van den Berg is er. Hij gelooft in erfcharisme. U hoort zo direct wat dat is. Kolonist Jasper van Kuik is er en... Dorine Hermans, historicus, is onderweg. Zij schreef het boek Ik Mag Ook Nooit Iets, Willem-Alexander in zijn eigen woorden. En Harme van Dijk is er. Hij is royalty watcher voor Dagblad Trouw. U hoort ze straks. En u bent ook van harte welkom. Hier in Vondel C.S. in het Vondelpark in Amsterdam. En in dat park loopt ergens rond verslaggever Harm van Attenveld. Het is hier druk, het is warm, het ligt bewolkt, veel mensen. Je kan hier drummen voor 1 euro, 5 minuten. En ik kan je vertellen, dan duurt 5 minuten soms best lang. Maar dan mag de pret niet drukken, want het is vandaag feest. De arm van Atenveld, u gaat hem vaker terug horen in deze uitzending. Live vanuit het Vondelpark. Aan tafel dus emeritus, hoogleraar parlementaire geschiedenis. en oud-PVDA-senator Joop van den Berg. Welkom. Goedemiddag. Onderweg is Dorine Hermans, historicus en schrijver. Aan tafel wel cabotier Jasper van Kuik. En de enige echte society-en-rollity-watcher van Dagblad Trouw... Harmer van Dijk. Ook welkom. Ja, we gaan terugkijken naar dat koningschap van Willem-Alexander... de afgelopen vijf jaar. Uh, uit de enquêtes blijkt dat hij nou, ik zal niet zeggen op het toppunt van zijn populariteit... want het kan altijd nog hoger, maar dat hij populairder is dan ooit. Uh, hij is anders dan zijn moeder, lijkt qua stijl uh, misschien meer op zijn grootmoeder. Wat kunnen we daar allemaal nog meer over zeggen? Meneer van den Berg, hoe zou u het koningschap van Willem-Alexander typeren? Uh, ik denk, zeker als je het vergelijkt met dat van zijn moeder... iets meer uh, gericht op uh, de gewone man, zoals het uh, meestal heet. Ik weet niet precies wie gewoon is. Maar uh, in ieder geval bij grote delen van de bevolking... ook die uh, die niet uh, een hoge opleiding... of een uh, grote culturele belangstelling hebben. Dat was bij koningin Beatrix wel wat meer het geval. Maar hij zoekt het uh, inderdaad... dat zie je aan zijn uh, bezoeken en de keuzes daarvan... Uh, dat hij echt bij zoveel mogelijk uh, groepen mensen uh, op bezoek komt... en dan ook het gesprek opzoekt. Uh, veel meer dan zijn moeder deed. Die had meer van, ik ontvang. Uh, en uh, ja, Alexander heeft meer iets van, ik ga erop af. Uh, De moeder was, was formeler en hij is informeler. Hij is zeker informeler, maar ja, het zou ook wel gek zijn... als iemand van zijn generatie uh, nog net zo formeel was als zijn moeder. Pas bij zijn tijd. Ja, dat past ook bij de tijd. Ik bedoel, uh, uh, wij zeggen ook tegen de minister doorgaan ze niet meer excellentie. Uh, gaan ook niet buigen als we hem of haar zien. Maar uh, Beatrix ging dan weer heel erg tegen haar tijd in. Want dat was toch ook een tijd toen zij... Ja, maar zij had beter de tijd door toen ze begon dan een hele hoop watchers. Want begin jaren tachtig was de behoefte juist heel groot terug te ah. keren naar traditie. Uh, we hebben het in het voorgesprek even gehad over studentenverenigingen. Die lagen eind jaren zestig op hun gat, vooral de meer klassieke. Dat is wat Jasper bedoelt, denk ik. De jaren zestig, ja. uh, jaren zeventig. Ja, maar toen ja, was hij er nog niet. Je, je zou zeggen, met de tijdsgeest was jaren tachtig. Maar, maar u zegt dat juist in de jaren tachtig mensen behoefte hadden aan ja. traditie. Ja, daarop. ja, En daar heeft ze uh, feilloos op aangesloten. Om of beter gezegd, dat heeft ze voorzien. Dus ook zij hoorden in uw ogen echt bij haar tijd. Ja. Ja, dat en, denk ik en wel. En dat vindt u dat Willem-Alexander ook goed doet? Nou werd van Beatrix ook altijd gezegd... Uh, niet alleen is er wat formeler, maar wel... ook heel consentieus, serieus, ja. hardwerkend. Ja. Noem maar op. Ja. Uh, uh, hoe, als u dan naar Willem-Alexander kijkt... hoe vergelijkt u die twee? Dan? Ja, ik denk dat daar heel weinig verschil is. Uh, de, hij kennelijk maakt hij op mensen... iets meer uh, losse, ontspannen indruk. Dat nee, is wel uh, al waar. Bijna in het begin was Prins Pils, hè? Ja, maar ja, zeg. Uh, en dat heeft eigenlijk niks met zijn drankgedrag te maken gehad. Uh, ook niet als student, want uh, daar ken ik hem eigenlijk een beetje van. Uh, daar had hij zelfs een redelijke hekel aan. Uh, maar hij was groot, fors en een beetje dikker. Ja, dan heb je al uh, gauw zo'n naam. Zo'n bijnaam. Uh, terwijl, uh, er werd wel gedacht... nou, hij zal zijn stukken wel wat minder grondig lezen dan zijn moeder. En dat is dus gewoon niet waar. Uh, hij uh, studeert echt zijn spullen... Uh, dat kan ook iedereen je vertellen die hem uh, echt, uh, wat je noemt dagelijks... Ja, want, want met hoe weten we dat? Dat, is, dat? Nou ja, dat, uh, ik weet het van mensen die echt dagelijks met hem te maken hebben. En die natuurlijk ook hun verwachtingen uh, van hem hadden in uh, 2013. En die met, ja, toch zeker, uh, uh, ja, bijna aangenaam verrast, geloof ik. Uh, zagen dat hij uh, zijn spullen bestudeerde. En hoe kan je dat zien? Kijk, hij krijgt alle overheidsstukken. Uh, de noodhullen van de ministerraad, noem maar op. En daar, die krijgen dus de ministers terug via het kabinet van de koning. En daar staan dus inderdaad allemaal aantekeningen bij... Uh, met commentaar en verzoeken en kijk hier nog eens naar... of heb je daar aan gedacht, dat soort... En trekken die ministers in. zich daar dan niet van aan? Het hangt een beetje van de persoon van de minister af, denk ik. Uh, en er zijn ook van die dingen waarvan je als minister moet zeggen... ja, dit is leuk, maar daar kan ik niks mee beginnen. Uh, maar er zijn ook wel een aantal gevallen waar de minister denkt... ja, je hebt ze gewoon gelijk ook. En daar kunnen we ook nog wel iets aan doen. De invloed ik... is er wel degelijk? He? Van de koning. Jawel, die invloed die is, maar die is heel uh, ja, rustig en stil. Uh, en dat is ook maar het beste ook. Uh, want dan wordt het voor de minister ook veel gemakkelijker... om zijn eigen verantwoordelijkheid uh, na ja, te gaan. Maar ogen. hij moet ze ook wel tekenen. Jasper van wat vind je er eigenlijk van dat hij dat zo intensief uh, mee beoordeelt? Ja, mee beoordeelt. Hij, hij moet gewoon tekenen. Het is niet ja, daar ze, ja, is geen twijfel over. commentaar ja. sturen op de notulen. Ja. Maar het is... Het is ja, ja, ja, heb, dat hij heeft blijkbaar ook opmerkingen in de kantlijn, hoor ik. Ja, niet. en bij wetsvoorstellen in een fase... waarin ze nog niet naar de Kamer zijn. Dus dan kun je ook uh, inderdaad nog denken... Uh, misschien heeft het, heeft het zin. Hè? Kan het, nog het, het, het wordt nog interessant als het in, dat is ook in de voorwaarde. Het... Nee, maar dat is ook de voorwaarde... waaronder je van een koning mag vragen dat hij tekent... wat hem voorgelegd wordt. Op zijn minst als dat hij nooit iets heeft mogen zien... Ja. en hij moet er nou, uh, tekenen bij het kruisje... dat doet dus niemand. Nee. Ondertussen nee. is ook aangeschoven Dorine Hermans. Welkom. Fijn dat je er bent. Ja, We hebben het dus eventjes over zijn uh, mm -hmm. werk. We vergeleken even Willem-Alexander met zijn moeder. Hè? Dus mm -hmm. enerzijds informeler als koning. Maar horen wij net van meneer van den Berg... als het om zijn werk gaat, net zo serieus. Alle stukken leest mm hij. -hmm. Zet ook uh, opmerkingen in de kant. Hij leest mee. extra spullen hoor. Hij leest ja. echt. Ja. Want hij heeft... Ik dacht altijd ja. dat hij het wel prettig vond. Om, hij was vroeger als uh, jongetje. Tegelijk um, schrok hij zich altijd dood van de, dat eindeloze werktempo van zijn moeder. Ik kwam dan terug uit de, uit de disco. En dan was, zat ze altijd tot twee uur s'nachts te werken. En toen dacht ik, dit ga ik niet doen. En daarom dacht ik dat hij het wel prettig vond. Dat, het opeens, uh, niet meer, dat de monarchie opeens van de politieke macht werd ontdaan. Dat hij dacht, hé, hè? hé. Mij nee, wordt alleen ontdaan, of hij is ontdaan, van uh, de rol bij de kabinetsformatie. Ja. Dat is het enige wat echt nieuw is. Maar weet, uh, weet u zeker dat ze echt alles lezen, net zoals zijn moeder? Of hij het allemaal even uh, rabiaat, rabiaat? bijna door ja. Als moeder, dat, dat weet ik niet zeker. Want die had dus in de naam ook bij een staatsbezoek. Dan uh, was er s'avonds dat grote diner in Amsterdam geweest. En dan uh, bleven ze na, uh, het drankje met de gasten. En dan stuurden ze meestal de eregast gast naar bed. Uh, en dan kwam zij vrolijk terug. Um, maar uh, dan was het 11 uur, half 12, twaalf. Iedereen toch een beetje afgepeigerd naar huis. En dan ging zij naar boven. Stukken lezen. Ja, of oh, wie, dat, wie dat ook doet, dat weet u dat niet. Dat denk ik niet. Maar ik zou het ook niet eens heel verstandig vinden voor zijn gezondheid. Maar goed, ik ga daar niet over. Dat zei Prins Kluis al. Dus ze... hij zal het iets ontspannender doen. Maar alle stukken die echt van belang zijn, heeft hij gezien. Ja. Uh, daar heeft hij ook van uh, kunnen zeggen wat hij, uh, hij er Dat verrast jou, doorheen. Ja, ietsje wel. Want, uh, uh, zijn, uh, hij heeft vroeger van tegen zijn moeder altijd met Klaus en, en de, de zoon en andere broers. En dat het zo absurd was hoe zijn moeder die stukken las. Dat hij uh, zegt. Dat ga ik gewoon nooit doen. Want nou ja, misschien is de minister zelfs... stukken, Maar wat hij leest nog even intensief. En ja, dat, ik denk ja, nou, dat hij iets wat, uh, dat wat het uh, efficiënter aanpakt. Misschien. Want het was. Het was ook niet heel efficiënt om al die dingen maar te kunnen... Ja, het, het is zo eigenlijk... hoe zou je, we hadden het er net over hè, als je de afgelopen vijf jaar... het koningschap van Willem-Alexander moet typeren. Hoe zou jij dat doen? Nou, ik vind het zich heeft ontwikkeld als een soort harte koning. Hm? Zeg maar. En dat Zoiets is... als, als een tegenhanger van uh, Lady Di in Engeland... Hm. Um, uh, omdat hij gewoon zo ontzettend... Uh, kijk, hij, uh, zijn moeder um, bestuurde of regeerde via de, uh, de, de traditionele uh, wetten van het koningschap. Die zijn in de 19e eeuw vastgelegd door Walter Bages in Engeland. Die heeft uh, allerlei regels vastgelegd. Uh, waaronder onder andere uh, dat een koning uh, een heel verre uh, af, een soort exotische kloof met zijn volk moet. Afstand. Nou, Beatrix was helemaal van die, van die school, school. die had bijvoorbeeld, het was onaanraakbaar en monarchisch niet aan te raken, zodat um, toen uh, uh, George Bush haar een keertje de, uh, de arm om de schouder legde toen die uh, bij Margraad een herdenking van de, de Tweede Wereldoorlog was, toen schijnt erna het hele paleis te klein te zijn geweest. Terwijl uh, uh, hij staat aan inst door te heugen overal. En, ja, dus, ja. Ja. Vooral bij sportgebeurtenissen, toch? Nee, maar ook ja. gewoon hier, hier op straat. Op straat. Op straat. Het en hij... was, was nu ja, net ook. in Groningen... Was, het, was een heel mooi moment dat hij ja. uh, even hmm. inging. je zit te luisteren naar het journaal, er is discussie... of, of we het nou moeten gaan hebben over uh, de aardbeving in Groningen. Hij komt op en hij zegt... nou, ik wil toch ook even hebben over de aardbeving in Groningen. En, en hij benoemt het... En brengt, nou ja, dat is echt het moment dat ik denk... oh, dit doe je wel verdomd goed, zeg. Ja, je brengt het echt even bij elkaar. Mensen voelen zich erkend. Je kiest hun kant zonder het politiek te doen. Ah, maar ja. Van Dijk, jij, jij zag vandaag ook hukken? Ja, sowieso is dat altijd voor hem volgens mij een enorm moment van opluchting. Hij moest even het verplichte gesprekje met uh, Dionne straks doen uh, langs de route. En dan, dat is ingestudeerd, dan weet hij wat hij moet gaan zeggen. En dan zie je, nou, zodra er een camera in, in zijn buurt komt... zie je hem altijd wat verstarren. Mm -hmm. En daarna nam hij bijna een snoekduik het publiek in. Mm -hmm. Want dan vindt hij het gewoon weer heerlijk om met mensen selfies te maken... en handen te schudden. En yeah. hij, ja, hij vindt dat... Uh, ik, ik, ik kan dat nauwelijks begrijpen, maar hij vindt het, dat echt leuk. Dat straalt van hem af ja. zo en zo'n dat als Groningen. Dorine Hermans, ik begrijp dat jij ook... Uh, nou ja, het feit dat hij anders opereert, anders is natuurlijk... Uh, dat hij bijvoorbeeld misschien makkelijker emoties toont. Dat ja. die, daar heb jij een interessante verklaring voor. Nou, uh, daar heb ik twee dingen over te zeggen. Punt één is dat hij in dat ene um, uh, uh, uh, in interview met Wilfried de Jong... Uh, in 70 minuten, dat hij daar veel meer emoties heeft laten zien... dan zijn moeder in 33 jaar... He, je zag, en dat is überhaupt zo de hele... Of zijn overleden vader, of zijn overleden broer. broer ja, mm. nou, ja daar, daar heb je Beatrice, eigenlijk nog nooit een tranen omzien had in het openbaar. Die heeft alleen niet op, een, koningin, op uh, een koninginnedag, zei ze, um, heel uh, rustig, zei ze. Uh, ik vind het jammer dat um, niet de hele familie aanwezig is. Dat was vlak na het ongeluk. En toen zag je achter haar, stond, stond willem en Max met tranen in de ogen. En zij zei dat heel rustig, verder zonder enige... En het andere is dat ik. Hij heeft een keertje. Prins Klaus heeft verteld dat hij ontzettend is gevormd door een bezoek wat hij heeft. Gebracht aan Auschwitz in 1995, geloof ik. Met um, een Auschwitz-overlevende, um, Riel van Duren. Dat was een heel oud mevrouwtje. En uh, die heeft hij eerst gevlogen, uh, zelf gevlogen daar naartoe. Toen zei die mevrouw, die zei. Nou, dit is toch een heel andere manier van, uh, van transporteren dan met een veewagon. En uh, daarna zei ze. Um, kun je wel een beetje rustig doen, voorzichtig vliegen, jongen. Want ik ben daar met zoveel moeite uitgekomen. dat het lijkt me heel veel dat ik nu dan daar dood ga. En toen is hij onder dat arm uit macht vrij... Um, heeft zij dat voor de tweede keer dat, dat, dat doorgestrompeld. En toen heeft hij haar heel erg ges gesteund. En daarna heeft zijn vader daarover gezegd... dat, het, dat, dat um, die dag hem heeft geleefd, uh, geleerd... dat um, breekbaar iets anders is dan zwak. En ik denk dat hij dat, dat mee heeft geholpen... met zijn, uh, zijn hele opstelling naar mensen toe. Nee, daar hij iets is, is natuurlijk sociaal de... altijd heel uh, ja, ontspannen... Ja. En... Uh, toegankelijk geweest. Ik heb hem een aantal maanden uh, lesgegeven. <kliek> hij kwam ook altijd binnen zoals hij was. Echt een, een jongen van ja, in de twintig. Uh, nogal groot. Uh, hij deed me voortdurend aan mijn eigen zoon denken. Uh, ook door dat wat onhandige. <lacht> uh, en, uh, wat je als, als jonge vent hebt. En, uh, uh, ja professor, zeg maar Alex. Uh, bedoel, hij had een ongehoor. De hekel aan alles wat op ceremonieel uh, leek. Dat was uh, ja. natuurlijk ook bij die leeftijd. En hij was ook buitengewoon geestig. Uh, er kwamen altijd wel een paar grappen langs, uh, die die voor uh, verzonnen. En ik heb hem inderdaad vrij vroeg al gezien, toen was hij nog heel jong eigenlijk, met uh, veteranen uh, uit, uh, uit Arnhem van Sonsbeek. Uh, Dat de, de, de, denk je, wat moet die jongen bij die, uh, die, die Indische veteranen? En die kwamen dus dus ook half strompelend, eh, want het waren oude heren, eh, kwamen ze op hem af en je denkt, nou, dat wordt lastig. En binnen vijf minuten had hij ze. Dus eigenlijk zegt u, hè, wat we signaleren... Daar dit, zit zijn grote kracht. Dat zat er al in, ook, ook, ja. ook, ook, ook inderdaad. Ja. Hè, nadat dat hij dit soort bijzondere momenten zoals ja. in Auschwitz heeft meegemaakt... maar ook daarvoor ja. was het al iemand die, die wat makkelijker uh, ja, ja. persoonlijk was. Ja. Uh, je noemde al door in dat interview met Wilfried de Jonge. Laten we even naar een fragment daaruit luisteren. Iedere keer als u bij hem was in de periode dacht u, ik hoop ja. dat er een teken komt waardoor het beter zou kunnen ja. gaan. Ja. En soms waren die tekens er ook wel. Maar dan, dan zei ze, ja, dat zijn, neem dat als een geschenk, neem dat niet als hoop. De dood van Friso is, is wat u beschrijft, een, een, een, een litteken dat waarvan ik aan u merk, dat, dat zal nooit echt helen. Nee. Dat kan niet, ja. onmogelijk. Ja. Dan trekt u dit gezicht en dan moet u maar weer door. Zo ja. is het. Ja, just. Ja, dit, dit is hè, een belangrijk fragment natuurlijk ja. eruit. Waar hij dus... Ik neem aan dat hij ook van tevoren wist dat daar vragen over zouden komen. En dus blijkbaar ook over wilde praten. Ja, ja dat is zeker. Maar hij is al vanaf het begin... De eerste keer dat hij volgens mij, bij zijn troonrede heeft... Zelfs hij het volgens mij al over, over Frizo. En weer met zo'n ingehouden uh, uh, snik. Maar het interessante is dat um, hij... Uh, ja, wat hij ook zei, was dat die, die dood van Frizo... dat dat eigenlijk op de een of andere manier ook een soort extra band met de mensen gaf. Omdat men wist daardoor dat hij ook een uh, geleden had. En hij zei dat dat hem dichter bij mensen bracht die, uh, die met iets uh, worstelden. Maar van Dijk, Hoe heb jij toen naar dat interview gekeken? Ja, ik vond dit, dit uh, een, een, een, een mooi fragment. Zeker als je het beeld er ook bij hebt en je, je, je ziet zijn gezicht ook weer... Uh, ja, je ziet daar van alles gebeuren. Het is natuurlijk niet iemand, denk ik, die het allemaal heel makkelijk... onder woorden kan brengen, maar juist als je die gezichtsuitdrukking ziet... dan en dat hij dat toelaat. Volg dat je dat ook dat in, in het interview met Wilfried... dat hij toch moeite had om die dingen onder woorden te brengen. Ja, nog steeds. Ja, het is gewoon niet een supermakkelijke prater. Ik zag laatst zijn broer... Ik word altijd, als hij uh, gaat speech. Ja, zit ik altijd op de bank... en ik denk, oh, ja. het gaat mis. Een speech. Nee, maar een speechje, een praatje op televisie... Ja. Zodra er een camera aangaat... Ja, maar hij had ja. daar wel, wel een goede verklaring voor in dat interview. Hij zei dat ze, hij eigenlijk hij is opgegroeid met die boers... En waarbij ze aan één stuk door als rem elkaar afstaat mm -hmm. te maken. En dat hij daarom gewoon niet als er een camera is... dan let hij op elk woord om ja. niet zichzelf te zijn. Ja, en dat zie, je. Ja. Dat, dat zie je. Maar dat ja. is werkelijk het enige dat ik kan noemen... dat ik denk, nou, daar is hij niet zo handig in. Maar... We gaan even naar andere royalty, royalty news via de NOS... Want uh, op deze Koningsdag heeft het Britse Koningshuis... de naam van het derde kind van de Britse prins William... en zijn vrouw Kate bekendgemaakt. Het is Louis Arthur Charles geworden. nms correspondent Tim de Wit. Tim, uh, Charles naar opa neem ik aan. Eh, dat lijkt me wel. Ja, Charles is natuurlijk naar zijn opa vernoemd. Eh, en Louis, dat is toch ook wel een aardige naam. Daar eh, wordt waarschijnlijk, eh, tenminste daar suggereren veel Britse media... Eh, dat, veel Britse media nu, dat het vernoemd is naar Louis Mountbatten. De beroemde oom van eh, Prins Philip en ook de oud-oom van eh, Prins Charles. Eh, iemand die een hele belangrijke rol speelde in de Britse koninklijke familie. Echt als een mentor fungeerde ook voor... Eerst prins Philip en daarna zijn zoon uh, Charles. En van Louis Lord Mountbatten, zoals hij bekend is... Uh, weten we dat hij in 1979 omkwam bij een aanslag uh, van de Ira. En uh, kijk je verder naar uh, of de naam Louis nog voorkomt... in de koninklijke familie, dan zie je dat hij best vaak wordt genoemd... maar niet altijd als eerste naam. Uh, bijvoorbeeld uh, Prins William, die heet officieel William Arthur Philip Louis. En zelfs zijn oudste zoon George, die nu uh, bijna vijf jaar oud is... Uh, heet George Alexander Louis. Uh, dus het is zeker een naam die binnen de Britse koninklijke familie uh, veel voorkomt. En ook als je kijkt naar uh, tweede en derde namen... Uh, want hij heet uh, voluit dus, he, je zei het al, Louis Arthur Charles. Ja, dat zijn allemaal namen die bekend zijn in het uh, Britse koningshuis. Dus daaraan zien we dat William en Kate wederom voor traditionele namen hebben gekozen... dat ze niet met een traditie hebben gebroken om ineens voor iets anders te gaan. Uh, en dat deden ze trouwens ook bij hun eerste kinderen ook niet. Dus uh, ook zij uh, kiezen nog steeds voor de traditionele Britse koninklijke namen. Ja, en toch stonden die namen niet bovenaan bij de boekmerkers, toch? Nee, dat is wel uh, interessant. Met Louis werd totaal geen rekening gehouden. De boekmerkers uh, zeiden allemaal in koor het woord Arthur. Die naam was... Favoriet. Nou, dat is dus de tweede naam geworden. En omdat de boekmakers het bij de eerste twee kinderen van William en Kate goed hadden voorspeld, dacht iedereen, nou, dan zal het nu waarschijnlijk ook wel Arthur worden. Maar kijk je naar de lijst bij de boekmakers, uh, Louis stond zelfs pas op plaats tien. Uh, stel dat je er geld op had ingezet, dan had je twintig keer je inzet uitbetaald kunnen ja. krijgen. Dus die een paar ja. mensen die dat gedaan zullen hebben, zullen daar goed aan hebben ja. verdiend. En heel veel mensen zijn geld kwijt. En heel veel mensen zijn geld kwijt. Dus ik zag wel wat glimlachende boekmakers net op televisie. Want die hebben denk ik behoorlijk wat geld gewonnen aan al die weddenschappen. Ja. Um, tegelijk trouwens, wat ook wel aardig is, is dat men nu wel weer verwacht dat Louis binnen korte tijd mateloos populair zal worden voor nieuwgeboren baby's in Groot-Brittannië. Dat gebeurde namelijk ook uh, bij George en Charlotte. Er is er twee kinderen van Kate en William. En Louis staat nu nog op plek 71 van de meest gekozen namen hier. Maar de grote kans, uh, of er is dus een grote kans dat die naam heel snel de top 10 binnen gaat stormen. En tot slot, eh, er is zelfs al een Louis geboren vanmiddag in Groot-Brittannië... want in de dierentuin in Blackpool <laughs> is vanmiddag een kameeltje geboren. En die hebben ze heel keurig vernoemd naar Louis. Kijk eens aan. Dankjewel, NOS-correspondent dan Tim de Witt. ja Louis Arthur Charles. Uh, ja, Doreen, kan je ermee leven? Ja, dat kan ik wel aan. Ja. <laughs> ja, Het is natuurlijk ja. een statement tegen de brexit. Tegen de Brexit? Ja, natuurlijk. Hoezo? Franse naam. Mm -hmm. dat, is echt, dat kun je niet ah. anders uitleggen dan een, een statement <lacht> tegen de Brexit. Een politiek statement. <lacht> Goed. Um, we gaan weer eventjes kijken hoe het in het park staat. Harm. Ja, hier uh, is het hartstikke druk. Singer-songwriter geeft hier een uh, optreden ten beste. en de Mensen staan hier te klappen en te joelen. Ik was hier vanochtend vroeg al. En als je dan deze druk hier ziet, dan is dat absoluut niet te vergelijken. Eén keer per jaar hier, Jan. Dan gaat het park dicht. S'avonds. De avond voor koning om iedereen de andere dag op Koningsdag zelf gelijke kansen te geven op een goed plekje. En dat betekent dus dat de ochtends in alle vroegte de mensen staan te wachten met bakfietsen, met spullen, met zakken, met alles wat ze kwijt willen. Om als eerste naar binnen te kunnen, om als eerste hier een goede plaats te vinden om hun koopwaar aan de man te brengen. En ja. En dan zie je dus hele families die daar klaarstaan. En ieder van die families heeft een eigen strategie. Ja, ik ga die kleedjes nu want anders hebben we de plek niet die we nodig hebben. Ja, hij is vooruitgeschoven post. En dat is een beetje als een soort alternatieve Duitser. Dan geen handdoek, maar gewoon een heel groot zeil. En dan, uh, dat is dan je plek. Ja. Wat heeft het vorig jaar opgebracht? Minimaal 200 euro. Het is uh, de circulaire economie, hè? Oude zooi weer terugbrengen naar de maatschappij. Dat doen we. Hallo! Hoi. Hoi. Het is uh, nu uh, tien over half negen en de spanning begint te stijgen. Het hek is nog dicht. U staat hier met... Ja, twee kinderen en mijn man komt zo met een bakfiets en nog een kind. Met uh, nog meer spullen. Elk jaar staan we hier. En vooraan. Hoe laat waren we de dames? Uh, half acht. We hebben gisteren al... Uh, hoeveel snoepzakjes gemaakt? Uh, 121. En jullie gaan muziek spelen, hè? ja, ja. Trompet. En ik blokfluit. We hebben nog een kleintje en die heeft echt nog de schattigheidsfactor. Dus uh, die blies vorig jaar op haar blokfluit. Weer toch 50 euro, denk ik? Zit ze daar en dan kijkt ze af en toe zo omhoog. En dan uh, gaan mensen toch, uh, vooral als de drank een beetje in de man uh, is. Ja. Gaat die open? Gaat ja. die open? Je Je wel er komt de bewaking aanlopen met een sleuteltje. We gaan En en en, en gaat de deur open. Dan wordt het rennen. Mensen worden helemaal gek. Ja, dat was uh, vanochtend. Om zes uur later uh, is het inmiddels. Ja. En dan staan we in een knalvol vondelpark. Hoe lang staat u hier al? We zijn hier net een uh, half uurtje. En u heeft hier een topplek. Bij de ingang van het park Naast... staan hier mensen al uren te wachten om vanaf 7 uur ochtends. Hoe kan dat? Wij uh, hebben daar charme voor, denk ik. Wij zijn zo hier neergestreken en uh, hebben we al drie dingen verkocht. Ook de schattigheidsfactor. <laughs> ik denk dat dat meespeelt, ja. Ik zie een kleed vol met kinderkleren. Ja. Uh, loopt het een beetje? Een beetje, dat is een goede benaming. Hoeveel ja. heeft u verkocht? 3,50. Dat is het? Dat is het. Maar we staan hier nog maar een half uur... Maar u gaat er niet van afkomen vandaag <laughs> van al die spullen. Ik ben bang van niets. Wat gaat er gebeuren dan weer terug dan mee naar huis? Gaat naar het goede doel denk ik. Goede ja. doel. Ergens in een in een bak. Ik denk dat er heel veel spullen hier vanavond bij hekken zullen liggen... die de mensen niet meer mee terug naar huis willen nemen. Want de kleedjes zijn nog aardig gevuld. De mensen die nu voorbij komen, die zijn vooral bier aan het drinken... aan het meezingen, aan het meedijnen met het feest hier in het Vondelpark. Het zonnetje schijnt niet, maar wel in de hoofden van de mensen... de hoedjes die zie ik boven de bomen uitsteken. Kortom, hier loopt het lekker door. Arm van u uh, hoort hem zo nog een keer. Die schattigheidsfactor is dus belangrijk. Maar overigens dus niet altijd een garantie voor grote inkomsten horen we. We gaan het uh, zo direct hebben over natuurlijk niet alleen de monarchie... maar ook de Republiek. Uh, onder andere met een column van Jasper van Kuik na het NWS-journaal. NPO Radio 1. Clemens Peters. Koning Willem-Alexander heeft zijn bezoek aan Groningen afgesloten. In zijn dankwoord noemde de koning ook de schade door de aardbevingen in Groningen... en de gevolgen die dat heeft voor de bevolking. Tijdens de tour werden de koning en zijn familie onder meer getrakteerd... op een optreden van de Utrechtse band Kensington. De Koninginnedag in 2003 in Weijen was bijna niet doorgegaan...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 AWB Verkeersinformatie. Er staan files in het zuiden van het land. Op de A2 Maastricht richting Eindhoven. Voor het Baterdorp. 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht. Tussen Roosteren en het Kerensheide. 20 minuten vertraging door werkzaamheden. De A2 is richting Maastricht. Dicht tussen het Kerensheide en Knopend Kruisdonk. Dit is tot 4 uur vanmiddag. Koningsdag op 1. Een hele goede middag. Terug bij 1 Vandaag. Vanuit het Amsterdamse Vondelpark. Aan tafel historicus Dorine Hermans, Society and Royalty Watcher Harmer van Dijk... Emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis Joop van den Berg... en columnist en cabaretier Jasper van Kuik. Jasper, jij hebt op ons verzoek een column voor deze dag geschreven. Ja. Ik zou zeggen, ga je gang. Het Koningshuis heeft de tij weer mee. De twijfel over hoe Willem-Alexander het zou gaan doen is geweken. Vette nieuwe foto's door Erwin Olaf, waar Beyoncé jaloers op is. En Lucky TV heeft alleen maar positief uitgepakt... voor het imago van Wim Lex. De ene na de andere columnist bekent dat hij of zij... de oranje stiekem best wel te hachelen vindt. En zelfs Max Pam, notabene lid van het Republikeinsgenootschap... heeft zich erbij neergelegd dat het Koningshuis voorlopig blijft. De Republikeinen benaderen de monarchie volledig rationeel. Steeds weer leggen ze uit wat er niet aan klopt. Het Koningshuis is te duur. 250 miljoen euro per jaar. Volgens het republikeins Republikeinsgenootschap is het zelfs eigenlijk 350 miljoen euro. Die rekenen namelijk de 100 miljoen voor het onderhoud... van de buitenechtelijke kinderen van Bernard mee. <tiedacht> en nu we het toch hebben over het doorgeven van genen... erfopvolging is natuurlijk belachelijk ondemocratisch. Wat hebben we verder... De ministeriële verantwoordelijkheid... waardoor de premier moet verdedigen wat de koning zegt. Onzin. En dan zijn er nog twee prinsen... die huisjesmelker en zakenbankier zijn. En er was nog iets met de vader van de koningin. Kortom, het klopt niet. Nee, natuurlijk klopt het niet. Dat weet ik ook wel. Maar in tegenstelling tot wat republikeinen denken... zijn mensen niet rationeel. We eten beschimmelde kaas. We trekken onze hondjes... regenkleding aan van Gucci... en niemand zegt er wat van. In de Champions League spelen rechtsbacks... die in hun eentje meer verdienen dan wat de EU uitgeeft... aan de bewaking van de buitengrenzen. En toch kijken we met z'n allen naar die Champions League. Want het klopt niet, maar het is wel leuk om naar te kijken. Net als de Oranjes. Dan heb je wel vaker dat het niet klopt en dat het toch lekker wegkijkt. Porno bijvoorbeeld. In de porno-industrie is voor zover ik weet geen sprake van erfopvolging. Of tenminste, dat hoop ik... Maar er zijn genoeg dingen aan die niet kloppen. Het is vrouwenvriendelijk, slechte secundaire arbeidsvoorwaarden... en nooit eens een fotoshoot door Erwin Olaf. Maar porno neemt spanning weg en zorgt daarmee voor stabiliteit in de samenleving. Net als het Koningshuis. Het Republikeins Genootschap. Iedereen weet dat ze eigenlijk gelijk hebben, maar niemand gaat het ze geven. Omdat ze argumenten gebruiken. Het grootste probleem van de Republikeinen is... ze zijn niet gezellig. En het Koningshuis wel. Als iemand weet hoe je mensen moet vermaken... dan zijn het de Oranjes. Die zijn de overtreffende trap van de Romeinse keizers... die de mensen brood en spelen gaven. Wat doen de Oranjes? Koekhappen. Bam! Brood en spelen tegelijk. En dat mag je dan wegspoelen met oranje bitter. Een drankje dat zo goor is... dat we het echt alleen op Koningsdag tevoorschijn halen. En dan doen we alsof we het lekker vinden. Want dat is traditie. En traditie is leuk. Nee, natuurlijk klopt het niet. Maar dat is met dat hele Koningsdag. Je doet van alles wat niet klopt, want dat is leuk. In tegenstelling tot republikeinen. De grootste nachtmerrie die je kan verzinnen. is toch dat we straks op aandringen van het Republikeins Genootschap. het Koningshuis eruit flikkeren. en dat we dan in plaats van Koningsdag. Republikeinendag moeten gaan vieren. Een feestdag waarop we alleen maar. rationele dingen doen die kloppen. We lezen elkaar hardop stukjes voor uit encyclopedieën. maar natuurlijk alleen de gedeeltes die kloppen. We drinken precies twee liter water. want dat is een advies waarvan bewezen is dat dat het klopt. En verder steken we op Republikeinendag natuurlijk netjes onze hand uit... als we afslaan met de fiets. En we leggen tomaten niet in de koelkast, maar op de fruitschaal... want dan klopt het allemaal weer. De republikeinen hebben hun argumenten perfect op orde... maar niemand wil het van ze aannemen... omdat het een stel saaie, rationele sneuneuzen zijn. Ja, de monarchie is een volslagen achterhaald concept... maar de Oranjes hebben hun PR veel te goed op orde om ze af te schaffen. Dus, republikeinsgenootschap... als jullie willen dat het ooit nog wat wordt... met die afschaffing van het Koningshuis... dan moeten jullie af van de ratio en vol inzetten op emotie... Jullie moeten de concurrentie aan met Koningsdag. Laat zien dat republikeinen niet alleen kunnen zeggen... dit is een raar feestje, maar dat ze ook kunnen zeggen... waar is dat feestje? <laughs> Huur de arena af en hou Sensation, the RG edition. Ja, want het Republikeinsgenootschap heet voortaan the RG... En dat klopt niet, maar het bekt wel lekker. Ga het land in met een glimmend gouden bus met Gordon op het dak. Gooi wc's verder dan dat de koning dat doet. Reanimeer de land ter zee en in de lucht. Hou een maar gocheltocht in de grachten. Doe eens gek. Drink een hele dag biertjes met de mensen... in plaats van Rivella Light met je pc. En ik hoor nu al een republikein zeggen... ja, wat die jongen daar op de radio zegt, dat is niet logisch, dat klopt niet. Juist, dat is precies waarom het wel eens zou kunnen gaan werken. Leven, the RG. Jasper van Kuik. Ja, ja met een welgemeend advies aan de Republikeinen. Joop van den Berg, Ja, de, de sympathisant van het Koningshuis, maar toch Republikein. Ja, in principe... Als je denkt, nadenkt over de democratie... en je zou een systeem moeten bedenken waar een soort van staatshoofd bij hoort... kom je niet op de gedachte om daar uitvinden? een koning neer nee, te zetten. Nee. En zeker niet met alle versieringen en paleizen eromheen. Maar het interessante is dat een democratie... het symbool daarvan is... dat zie je in het parlement, is het conflict is polarisatie, is met elkaar wegvechten... en dan zoeken naar de oplossing. Maar mensen hebben ook nog behoefte aan iets anders dan dat. En het eigenaardige is dat uh, een democratie daar meer dan eens... een, een voordemocratisch symbool voor gebruikt, de koning. Uh, want dat in de democratieën uh, is het erg zo... dat daar de koningen de hele geschiedenis door uh, hebben doorstaan. En een Terwijl... beetje boven de partijen staan... Ja, boven de partijen. Ik weet nooit wat ik daaronder moet verstaan. Uh, omdat ik, Daar heb ik nou eigenlijk een beetje een hekel aan. Omdat oh. tot de democratie... Ja, nee, dat hoeft dat niemand zich af te trekken. Nee, nee, maar, niet maar tot de democratie behoort partij kiezen. Ja, Anders ja. komt er nooit iets. Maar heeft Jasper een punt? Hè? Dat hij dat zegt van ja, ze zijn gewoon niet gezellig, die Republikeinen. Nee, Republikeinen zijn natuurlijk niet gezellig. <lacht> uh, nee, maar daar zijn ze ook niet voor opgericht. Uh, maar, maar levert, dus, nee, maar hij heeft gelijk. Hè? Ja. Je levert rationele kritiek op een verschijnsel... dat niet gekenmerkt wordt door... Uh, laat ik zeggen, rationele redeneringen over goed bestuur. Eigenlijk. Maar wat, wat u nu zegt, dat is een van de eerste goede rationele argumenten... die ik dan hoor voor het Koningshuis. Is dat, ja. dat Omdat democratie conflict is en het Koningshuis is inderdaad verbinding... en ja. ze hoef, ze, juist omdat ja. ze niet worden gekozen... hoeven ze ook niet zo... Nee, nou ja, hoeven ze daar ze ook hoeven niet. Ze hoeven niet zo. Nee, ze hoeven dus geen aanhang uh, nee. te kweken. Sterker Sympathie nog, wel, ze maar... hebben door de traditie en door de vormgeving... zoals je het ook keurig beschreven hebt... Hebben ze ook een soort van eigen charisma? En charisma is in de politiek en noodzakelijk en levensgevaar. Maar nou, u bedoelt uh, Willem Alexander heeft uh, ja. erfelijk uh, charisma meegekregen. Dat is wat Max Weber, de grote socioloog, uh, ooit gezegd heeft. Het voordeel of de kwaliteit van het koningschap is dat het charisma. Uh, ja bundelt en het tegelijkertijd erfelijk maakt... zodat een politicus zich er nooit tussentijds meester van kan maken. Maar ja, dus, dus als, als Jasper en uh, Armer, geloof ik, jullie zeggen allebei ook... als hij gaat speechen, dan zitten we met gromentenen. Uh, dat dat gerest, maar... of althans, dat, die, die kundigheid, ja, die heeft hij dan het ook, niet. Daar nee. nee. gaat het ook helemaal niet om. Oh. Uh, ik bedoel, die speech... Bedoel, het is net zoiets als de troonreden niet om aan te horen. Uh, <lacht> Laten we eerlijk zijn. Ik ik heb één keer in de ridderzaal vooraan moeten zitten omdat ik fractievoorzitter <laughs> geworden was. En moest doen alsof ik het interessant vond. Terwijl je eigenlijk de neiging had achterin te gaan zitten buiten het zicht van de camera's en in slaap te vallen. Ja. Dat kan die koning of koningin niet helpen. Oh. Maar ze wordt opgeschreven met een tekst. Ja, eh, ja maar dan, wacht even, Dan vind ik het nog wel een verschil tussen Beatrix, die, die bijvoorbeeld uh, de kerstspeech of uh, ja. dat soort dingen. Voor die beter? Vrij, oh. Ja, nou vrij formeel, maar het is, zij was op, op de gemak met wat zij. Ja. daar deed. En bij Willem-Alexander zit er een soort ongemak oh, onder. Nou, nou, nou, nou, gemak. Nee, ze, ik niet vond dat ze, dat ze daar... Het nooit op de gemak geloofd. Nou ja, nee, maar dat, dat zag je er niet aan. aan. Ja, misschien is dat ook erfelijk. Even, even, even, even, even Doreen Hermans, één voor één. Beatrix was, was nooit op de zeggen. Nee, je? want dat, dat is interessant. Beatrix Dan was minstens niet zo van... emotioneel als Willem-Alexander buiten de, de, buiten de camera. Buiten de camera. Ja. Maar als Beatrix iets uh, um, officieels deed en ze stapte daarna van het podium af. Was het eerste wat ze vroeg aan mensen he, ging, ging het goed? Onzeker. Onzeker. Ja, onzeker. Perfectionistisch. Ja. Harmer, nou, ja, uh, Harmer van Dijk, hoe kijk jij hiernaar eigenlijk? Deze hele discussie. Harmer van Dijk, even. Sorry, ja, jullie kunnen na de uitzending samen ja, over weer nee. verder. Maar in de uitzending is het handig als. Even even. Echt even, en actief, even en geef niks. Bestond, ja, ja, er, er wordt wat gezegd over, over erfelijk. En als ze dan, hè, Beatrix niet op de gemak, Willem-Alexander niet echt op zijn gemak. En dan kijk ik vandaag naar Amalia. Dan denk ik, dat, ik vind het heel hoopvol. Zoals zij op uh, 14, 14 is ze nu. Hmm. En uh, het, het, ze straalt bijna uit alsof ze het leuk vindt. Wat ik echt niet kan geloven. Het moet on, ongelooflijk awkward zijn voor een meisje van 14 om zo. Door een stad heen geparadeerd te worden. Maar ik vind dat. Uh, nou, dat deed haar vader op, uh, op die leeftijd uh, niet op die manier. Die was boos op de fotograaf. Ja, ja, en die uh, ja. heeft nog met elastiekjes aan het schieten. En, uh, ja. en zij. Ja, ik, ik, misschien heeft ze dat dan weer van de moeder geërfd. Maar het, yes. het lijkt alsof ze het. Uh, okay. Best, uh, best naar de zin heeft. En de zusjes trouwens ook. Ben jij republikein eigenlijk? Of, uh, ja, principieel wel. Ja. wel. Ja, maar niet ja. zo goed maar ja, als... Uh, ja, ja, omdat principe. het <laughs> nee. leuk is, uh, gezelliger is... en vooral veel fijner is... Uh, uh, voor, voor het schrijven van een rubriek natuurlijk. Om, ja. uh, om af en toe ook gekke dingen mee te maken. Familieperikelen. En, en als ik die foto's van Erwin Olaf nou zie... dan denk ik, nou, met die meiden... gaan we nog een ontzettend leuke tijd ook tegemoet. Als ze wat ouder zijn. Waar uh, Royalty Watcher, dat kan nog interessant worden. Ja. Ja, nou, Dus je onderschrijft ook wel de analyse van Jasper. Hè? dat, dat, dat uh, Misschien rationeel, je kunt zeggen het is niet logisch... maar je begrijpt heel goed wat de mensen er dus nou, leuk aan vinden. Het is bijna onmenselijk natuurlijk om uh, dit van, van iemand te gaan vragen. Dat je al weet dat je deze kant op moet met je leven. En ik denk dat Willem-Alexander daar ook mee geworsteld heeft. Dat hij, uh, dat hij dit moest gaan doen, dat altijd al ja. wist. Daar wordt van, van de andere kant uh, hevig geknikt, Doreen. Ja, hij heeft het zelf heel vaak gezegd, dat ze, en Beatrix ook. Dat, Alle dat ze er lang moesten over het, in, internaliseren... Of ze het echt gingen doen of niet. Maar ja, dat ze uiteindelijk wisten ze wel dat er geen keus was. Maar dat ze toch het gevoel hadden dat, er, dat ze daar helemaal achter wilden gaan staan. Dat dat een hele, uh, ja, tot en zover was, dat het proces doorging. Ja, het is een, een soort omgekeerd moet... ding. Hè? Dat, je, dat je al weet wat je moet gaan doen. Ja. En daar moet ja. je, met je met je hersenen ja, mee in je het ja. rijden ja. ja. komen. Terwijl ja. ja. wij moeten nadenken: wat gaan we eigenlijk doen ja, precies. met ons leven? Ja, dan, dus ja, dan komt er is... nog iets bij. Je moet het ook nog heel lang doen. Uh, een politicus, een journalist... Uh, een wetenschapshoefenaar kan altijd weg... als hij zijn baan uh, uh -huh. een beetje zat is. En uh, veel banen hebben ook een soort van natuurlijke houdbaarheidsdatum. Dat geldt zeker voor de politiek. Dat uh, is maar goed ook. Uh, maar dan moet er één uh, uh, een, een leven lang mee. Uh, Tenzij je zegt, ja, ik wil het niet, toch? He? Tenzij je zegt, ik wil het niet. Nee, maar dat is dan, misschien een hele gekke opmerking. Maar maar, ik, ja, maar het, dan, dat, dat kan je wel zeggen. Uh, maar dat heeft voor een koning eigenlijk heel erg zin. Uh, van tevoren kan je het niet. Uh, omdat de grondwet dan niet ervoor voorziet. En eenmaal koning kan je aftreden, dat is zo. Uh, maar ja, dat, uh, dat doe je dan niet meer als het Blijkbaar. helemaal zover is. Willem III, de koning, heeft daar wel uh, gedachten over gehad. Van, Ik word het niet. Ik uh, ging ook naar Engeland, een tijdje weg. Maar uiteindelijk wisten ze hem ervan te overtuigen... u kunt pas aftreden als u eerst opgetreden bent. Uh, dus de brave uh, kwam terug. En toen dacht hij, ja, nou ben ik er helemaal aan mijn Ben ik het toch? Dan laat ik het maar blijven. En maar ja. het is... Uh, uh, het vervelende is, als politicus kun je altijd zeggen... Um, ja goed, er, er, er is een periode van vier jaar of acht jaar... Uh, en als ik dan een beetje versleten raak, uh, dan kan ik weg. Ik bedoel, er wordt nu al in, in die termen over Mark Rutte gesproken... juist omdat hij weer het schrappen heeft opgedaan... van ja, hoe lang kun je mensen overtuigen... kun je ook de veerkracht opbrengen enzovoort. En een koning die begint moet zich al realiseren. Ik moet 30 jaar, 36 jaar ongeveer. mee kunnen. Ja, ja, je kunt ook zelf wel uh, een is beetje. Een opdracht apart, he. Het moment van overdracht bepalen, toch? Dat... Jawel, ja, ga... ja, wel, maar ja, het is natuurlijk niet de bedoeling. dat je op je vijftigste zegt. Uh, nou, uh, oh, nou dat ik ga vroeg met 200, pensioen. Dorin? Dan hang ik op. In, in Nederland is het eigenlijk het interessante. dat, uh, dat was echt de, ja. de eerste monarchie waar een koning gewoon aftrad naar Willem I. En dat kon er eigenlijk helemaal niet. Want een koning ben je voor het leven. En dat zie je aan de Engelse koningin. Die zo al nooit aftreden, of de Deense de koningin. Mm. Maar die Willem eerste die heeft een soort voorbeeld gegeven. Uh, uh, niet voor Willem II en Willem III... maar wel voor Wilhelmina die is afgetreden... wat uh, de Engelse koningshuis echt idioot vond. Uh, da daar voelde zich ook echt een watje bij. Ze dus zeiden ze ook, ik ben nou helemaal niet zo sterk als jullie. Um, en Juliana is afgetreden. Uh, wat volgens uh, premier van Acht eigenlijk de hoogste tijd was. Dat wisten mensen achter de schermen wel, maar voor de schermen niet. Mm -hmm. um, maar de, kijk, dat, dat hele concept van aftreden, dat kun je in Nederland wel doen. Want dat is er een soort, mm. uh, hier is het een heel rare traditie... maar in de meeste andere landen gebeurt het niet. Hoewel tegenwoordig is het dus wel opeens zo uh, ja. Nu doen ze de, doen dat meer, maar niet de Deense koningin en niet de, de Engelse koningin. Nee, misschien toch meer een fenomeen van deze tijd dat geaccepteerd wordt... dat je zegt op tijd van, nou ja, ik draag het stokje over. Het moment ja. komt, ja, ja. ja. precies. Het is, het is, je, je hebt, geloof ik, Jasper, een, een Zweedse schoonmoeder? Nee, een Zweedse moeder. Moeder? moeder. Ja. Oh, moeder. ja. En, en in die zin, uh, ben je ook op de hoogte van het Zweedse koningshuis, of niet? Nou, toen ik, toen ik klein was, waren er altijd bij mijn oma had altijd van die tijdschriften. Het, het koningshuis is uitermate populair in Zweden. Dus echt, echt een soort, nou, een hele lieve privé hebben ze daar. het tijdschrift, zeg maar, met hele lieve foto's. Een <lacht> lieve privé. En, maar het, het, mijn moeder heeft wel eens gezegd over de Zweedse koning. Nou, dat is niet een heel groot licht, maar gelukkig heeft hij een slimme vrouw. En, en die, dat, dat was echt haar beeld. Die, die heeft hem erdoor gesleept. Uh, uh, en die zit ook al 44 jaar of zo ja, uh, in het Maar de heel de populair, Rusten gewoon met de, de familie ook. En de dochter, die heeft dan weer een fitnessinstructeur aan, ja. uh, aan de haak uh, geslagen. Dus is ook enig. Gaat zit, ook mee, zit, mee met haar rebels. tijd. Ja, gaat mee met haar tijd, ja. inderdaad. Maar als, je, als, je nou, als jullie kijken allemaal eigenlijk naar, naar het fenomeen monarchie... koningshuis koningshuisharmen, hoe lang denk jij, want je... want je leeft nu al heel erg mee met Amalia... hoe lang denk je dat, dit <totst> nog, dat ze het nog vol kunnen halen? Als, als koningshuis? Ja. Nou, zoals het nu gaat, als ik nou de cijfers zie... heel lang, denk ik nog. Want eh, toen, toen Willem-Alexander natuurlijk begon... zei iedereen, nou, eerst maar eens afwachten wat dat wordt. Want hij had niet, niet een supergoed imago. Hij had natuurlijk uh, Maxima naast zich. Maar iedereen ook van die gaat hem volledig overvleugelen. Dat gebeurt ook niet. Zij houdt, dat zie je altijd... Uh, uh, als ze samen zijn een, doet ze altijd een stapje terug. Omdat ze eigenlijk ook wel weet dat iedereen haar wil spreken. Maar ze geeft hem toch helemaal de ruimte. staat, staat de nog altijd, altijd bovenaan hè, in zij de populariteitsaties. Ja, ze scoort weer een paar tiende punten hoger. Hè, hij komt in de buurt. Dat ik nee. ook wel. Ja. Maar uh, zij heeft het natuurlijk van nature allemaal... Uh, uh, wat hij dan misschien wat minder heeft. Maar ja, als zij zo doorgaan... en Amalia blijft zich zo ontwikkelen. Uh, enthousiast... Uh, met mensen uh, op de foto gaan zoals ze vandaag doen. Dan gaat het nog nou, wel, wel even kan, door. Kan maar eigenlijk ja, heb je een beetje medelijden met haar, of niet? Ja, nou ja, zeker. Ik zag vandaag ook weer een beetje de, op Twitter te kijken... en het Nederlandse volk is... is uh, echt beschamend akelig over een meisje van 14 Want? jaar uh, opmerking over hoe ze eruit ziet, wat ze aan heeft. Ik vind het echt, echt afschuwelijk. Ik snap ook niet dat volwassen mensen zich dat uh, ja, te kunnen permitteren Twitter. op Twitter. Maar, maar, maar, maar dat is natuurlijk wel. Kijk, ze is, ze is nu hartstikke jong, hartstikke kwetsbaar. Dat is iedereen op die leeftijd. En, en ik dan hoop ik dus dat, dat ze dit doorstaat, zo te zien wel. En volgens mij wordt ze daar ook goed in, in begeleid. Um, uh, maar ja, laat, uh, uh, ja, ik hoop dat ze, dat ze het enthousiasme gewoon vast weten te houden. Doreen, hoe kijk jij dan? Naar, de, nou, op die leeftijd? De, ja, dat is toch al nu al blijkbaar een, toch een grote druk op ja, de schouders. dat vind ik echt wel het moeilijkste van die monarchie. Dat je gewoon kinderen iets oplegt. En kinderen uh, in het middelpunt van, het centrum, van de aandacht. Dat iedereen iets kan zeggen over kinderen. En zeker nu met die sociale media. Ja. Dat vind ik wel echt een... Ja, daar heb ik altijd wel een beetje Er Valt ook weinig tegen te doen natuurlijk. Ja. Ja, je, je leert ze waarschijnlijk als ouders gewoon nooit op Twitter kijken. Ze, ze die kinderen hebben ook geen mobiele telefoon. Ja, die hebben wel mobiele telefoontjes maar ze mogen niet uh, meedoen met Instagram en dat soort dingen. Waar Om ze ook een mee, beetje te beschermen? Ja, ook omdat als iemand dat weet te hacken, dan uh, komt er natuurlijk uh, van alles naar plan. ja, ja. Ja, meneer Van den Berg, hoe lang denkt u dat wij nog met een monarchie eh, zullen leven? Ja, ik denk dat het nog wel eens een hele tijd kan zou duren. Uh, ik denk ook dat een van de grootste risico's is: Want uh, een koningschap kun je eigenlijk alleen maar overeind houden, ook een koninklijke familie met een heel zorgvuldig public relations beleid. En... Uh, uh, uh, er viel al een naam social media. Uh, kijk, die kinderen zelf kunnen nog wel een beetje buiten uh, het lawaai van social media gehouden worden. Maar ik heb, het, het risico zit uh, bij wijze van spreken in hun vriendinnetjes en vriendjes en kennissen. Uh, want die vallen onder geen enkele uh, uh, regie te houden. Uh, en daar, daar kan het zit zelfs. een zeker risico ja. in... Dat het daar uh, in de komende jaren uh, allemaal iets ingewikkelder uh, gaat worden. Maar, sorry. sorry, maar ik, verder denk ik, als je ook de, de, de aanhang voor het koningschap. Uh, bedoel, even van de populariteitscijfers uh, afgezien. Maar die is nog zo sterk in Nederland. En die wordt ook zeker niet minder... naarmate... en dat vind ik niet alleen maar goed... mensen zich ook meer op Nederland oriënteren. De eigen natie... als ongeveer de maat... van alle dingen Ook ten opzichte van... de Europese integratie. Dat zijn eigenlijk allemaal factoren. Ook de multiculturele samenleving. We mogen het woord geloof ik niet meer noemen... maar de werkelijkheid is wel zo. Daar ook zie je de aanhang voor het koningschap heel sterk zijn. Ja, nou ja, u zegt, dus ik ja? zie dat niet echt. In de Vriendjes of de omgeving in de is misschien een, een risicofactor. Toch Bijvoorbeeld in Engeland, Dorien, ja. daar da da da da gaat het met scheidingen en zo. Blijft het koningshuis nog steeds even populair? Hè? Ja. Nou, ik wil nog even zeggen over dat naar buiten ja. komen. Wat ik vrij opmerkelijk vind, is dat uh, er eigenlijk niet zoveel naar buiten komt. Je nee. hebt dus die kinderen die nee, zitten. Nu niet. De ja. oudste twee ja. zitten uh, op dat. Uh, hoe heet ook weer? Dat Zorgvliet-gymnasium. En het gekke is, daar zitten echt wel duizend. Mensen op, inclusief leraren en zo, die van alles kunnen vertellen waar de pers echt zo op zou Hoe doen ze dat? En het gebeurt gewoon niet. Ik ken een paar kinderen daar en die zeggen: ja, het is gewoon. Doe je gewoon niet foto's van hem maken of stomme dingen over hen zeggen? Dat wordt al. Die vinden dat gewoon allemaal zelf dat je dat niet doet. Er zijn geen afspraken op die school. Dat is natuurlijk ook heel erg door de leraar, maar de kinderen vinden zichzelf losers als ze daar nou over gaan zitten praten. En er zijn geen hele, uh, laten we zeggen, hechte vrienden... die bij wijze spreken uh, contracten ondertekenen van... joh, ik uh, zal nooit iets vertellen of dat nee, soort ik dingen? Nee, dat niet, maar de oranje zijn ongelooflijk goed... in het uh, uh, maken van een soort buffer van geheimzinnigheid rondom hem. En, en, en stilte, want je... Je wordt er vrij snel uitgegooid als je iets vertelt. En dus dat wil niemand. Ik voel ja. me wel af, want Jasper. nu met, In Groningen was ook, dan komen uh, de prinsen komen daar terug in een kroeg waar ze gewerkt hebben. Ja, ja. En, en dat is ook weer zo'n ding van het Koningshuis dat ik denk. hè? En een koningshuis waarvan de prinsen gaan werken in de in een kroeg. kroeg. En maar, maar dat ook en, en naar school op de fiets. En, en, maar dat denk ik wel, ja, dat, heb je, dat heb je als volk zeg maar, zelf in de hand. Als, als wij dat uit onze poten laten flikkeren. Hè. En dat ligt denk ik aan onze kant. Hoe bedoel je? Nou ja, als je mensen mm. uh, uh, uh, gewoon niet die ruimte geeft, uh, het koningshuis, om deel te maken van de maatschappij. Als er te veel foto's gemaakt worden, als er dingen. dan, dan ga je, je terugtrekken. Mm. Want ik vind het enorm charmant dat ze gewoon op een gewone school. Uh, naar school fietsen en aan het werk in een kroeg. Ik denk, ja, zijn er veel, Harm, zijn er veel koningshuizen waar, waar, waar, waar er... In... Maar die Droom... kinderen op een gewone school en in een kroeg werken? Geen idee. Nee, nee, <laughs> nee maar goed, je, er zijn ook mensen die zeggen juist... zeker als, als de, de koning eenmaal koning is... Dat hij juist ceremoniëler moet zijn dan Willem-Alexander nu is. Die dat een beetje te populistisch vinden, toch? Willem-Alexander wilde vroeger, als, uh, toen hij 18 was, wilde hij. Uh... Uh, uitsmijter worden bij een bepaald mm. café in, in, uh, op Wintersport. En toen zei Renate Rubensen die dat uh, aan hem ontlokte, die dat antwoord... die, zei, die vond dat heel schattig. omdat hij, daar, dat hij, zei, hij weet, heeft geen idee... dat hij dat helemaal niet zou kunnen doen. Maar dat vraag ik me af of dat... Het is, leek hem wel, wel gezellig, om wat ja. mensen eruit te smijten. Ja, goh, waarschijnlijk heel verstandig dat hij dat niet gedaan heeft. We gaan weer even in het Vondelpark zelf onze uh, oor te luisteren leggen. Harm van Attenveld. Ja, want hier uh, gaat het maar door. Wat verkoop jij? Uh, ik verkoop Lego en uh, ja, Lego en boeken en ja uh... Kleding zie ik ook? Ja, kleding en. Knuffels? Ja, knuffels. Hoe lang sta je er al? Uh, Eén uur twee uur. Wat heb je al verdiend? Uh, 40 euro of zo. Mag je dat zelf houden? Ja, uh, nee, ik moet het met mijn broer daar. Ik zag net een ander jongetje, ongeveer van jouw leeftijd... die was uh, uh, cello aan het spelen. Maar dat was voor een goed doel. Voor een opleiding van blinde geleidehonden. Jouw goede doel, dat, dat ben je zelf? Ja. Doe je het daarom? Of vind je het ook gezellig? Eh, gezellig ook. Ja, dat, en zo geldt dat voor de, voor de meeste mensen hier. En, en je hebt natuurlijk ook, ook mensen die, zoals hier... hotdogs 1,50, blikjes 1 euro. Goeiedag. Hoe lang staat u er al? Uh, vanaf 12 uur, denk ik. Doet u het voor de lol of voor het geld? Nee, voor mijn zoon. Mm -hmm. Voor je zoon? Ja. Waarom doe jij het? Voor het geld. Voor het geld? Ja. Wat heb je al verdiend? Nou, ik weet niet, maar wel zeker 100 euro of zo. 700 euro? Nee, 100. 100 euro, 100 euro. En dat mag hij allemaal zelf houden, vraag je aan de moeder? Ja hoor, dat mag je zelf houden. En zo gaan er eh, straks heel wat tevreden kinderen, denk ik, naar huis. Want er eh, valt hier dus grof geld te verdienen in het Vondelpark... vandaag op deze Koningsdag 2018. Jasper, jij begint te lachen. Jij gaat nu nog even het park in. Geld. Nee, ik hoor dat er Lego wordt verkocht. En dat is, ik ben vanochtend een rondje gelopen met mijn, met mijn kinderen. Ja. Lego wordt bijna nooit verkocht. Nee. nee. Lego hou je. Dus ik snap ja. niet wat hier aan de hand is. Dus ik moet zeker straks even gaan kijken. Ook namens mijn zoons. Nou, dan hier... uh, ben je bij deze dan kun je, Want ik denk dat je te laat bent hoor. Dan had je al heel vroeg waarschijnlijk het paardje ja, ja, moeten helaas, gaan. helaas, helaas. <laughs> maar probeer het, wie weet. Ik dank jullie allemaal hier aanwezig. Harme van Dijk, Hoorde u, Society, Royalty, woordje van trouw. Jasper van Kuik, die dus op zoek gaat naar de Lego. Historicus Dorine Hermans. En de emeritus hoogleraar parlementaire geschiedenis, Joop van den Berg. We gaan zo direct naar het nieuws door over de monarchie. Over de ontwikkelingen rond het het Koningshuis. Over het taalgebruik ook. Dat doen we met presentatiecoach Ines Zondag... hoofdredacteur van Esquire Arno Kantonberg... en oud correspondent Hieke Jippes. Want hoe houdt Elisabeth het in hemelsnaam zo lang vol? Dat allemaal na nieuws en reclame. Tot zo. MTO Radio 1. Merels zijn echte zangkampioenen.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 Geel-bruine hersenkronkelmoreeljes en oranje weilanden. Op NPO Radio 1. Zondagochtend van 7 tot 10, Vroege Vogels. Het nieuws van alle kanten. Vrijheid. Vijf oorlogsjaren waren we het kwijt. Sinds de bevrijding geven we het door.